Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Den Haag waren vandaag de wat kleinere partijen aan de beurt om over de verkiezingsuitslag te praten. Onder meer CDA en D66 mochten zeggen of ze in hun kabinet zouden willen, maar zij vinden eigenlijk dat de grote partijen met elkaar moeten praten, vertelt verslaggever Roel Bolsjes. Die zeggen dus, die andere partijen verkennen dat eerst, laat het maar zien dan, dat zij gisteren Timmermans van GroenLinks PvdA, dat zij vandaag Jette van D66 ook en later kwamen Bontebal van CDA en Marijnissen van de SP ook aan het woord en die zei ja het is inderdaad eerst aan die grote partijen om te laten zien wat ze willen. En inderdaad het lijkt erop dat het rechts als eerst aan zet is. En die rechtse partijen PVV, NSC, VVD en BBB hebben samen meer dan genoeg zetels voor een meerderheid in de Tweede Kamer. De Verenigde Staten heeft opnieuw tegen Israël gezegd dat ze zich aan het internationaal oorlogsrecht moeten houden. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken ging langs bij premier Netanyahu En Blinken zei daar, Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Maar moet er ook alles aan doen om burgerslachtoffers te voorkomen. In de Brabantse bossen zijn ze begonnen met het opruimen van een drugsput. Die werd lange tijd gebruikt door drugscriminelen om in chemicaliën te dumpen. En die bosgrond is daardoor flink vervuild. En het opruimen is ook een flinke klus. Er moesten eerst 400 bomen worden gekapt. En nu moeten bulldozers de grond tot 7 meter diep afgraven. En Jan Smit lijkt zich neer te leggen bij zijn ontslag als voorzitter van FC Volendam. De zanger kreeg van de raad van commissarissen te horen dat ze van het hele bestuur af willen. En vanavond wilde de raad daar met Jan Smit over praten in een extra vergadering. Maar daar hoeven we niet zoveel meer van te verwachten, zegt deze verslaggever van NH Nieuws. Vandaag aan het einde van de middag heeft Jan Smit er op X laten weten dat een kalkoen niet naar het kerstmaal loopt. Dus dat hij daar niet aanwezig zal zijn met zijn bestuursleden. Dus daar, dan is zo'n vergadering. Van de RVC, denk ik, een formaliteit. Volgens de commissarissen gaat het financieel helemaal niet goed met de club. Maar Jan Smit zegt dat het onzin is. En dan nog het weer. Vanavond bewolkt en droog. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen wordt een droog en bewolkt dagje. Met langs de Noordkust nog wel kans op een buitje. En het is dan maximaal een graad of twee.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 Stone was dat. Ze hadden uh, al een uh, vrij recente single uitgebracht. Out of Mind. Maar dit uh, dateert alweer van een uh, tijdje terug. Uh, dit is zelfs volgens mij uit uh, 2021. En dat had uh, toen een beetje een reden. Want dat had uh, te maken met uh, de pandemie. En nu is hij in een heel ander licht. Uh, wat, uh, wat dat betreft. Want ja, er zijn natuurlijk in deze democratie nog steeds mensen. Die een beetje beroerd zijn van die verkiezingsuitslag van de afgelopen... Uh, dat zeg ik van vorige week woensdag. En daar, in dat licht, bij deze tekst... Uh, doet deze het uh, dan ook wel weer, denk ik. Um, Westone met De en uh, Goed, Noord-Holland. 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf vanavond. Dat uh, betekent dat we er ook uh, wat live aan gaan doen. In ieder geval zijn er uh, wel wat uh, mensen in de studio... die camera's gaan bedienen. Dus uh, dat, dat is al een fijn teken. En vanavond... ...komt de muzikant gewoon uit Zandvoort, uit dit dorp. Dus uh, die gaat uh, straks zo waarschijnlijk na, na half negen zijn eerste nummer uh, spelen. Dat is Ruud Houding. Hij heeft uh, in september het album Accidental Pictures uitgebracht. En dat vonden we toch wel weer een mooie aanleiding... ...om daar ook wel wat weer over te, te gaan vertellen. En natuurlijk het een en ander te horen... ...maar dat is een keer in een zeer akoestisch jasje... Tenminste in ieder geval een uh, wat ingetogen karakter. Want uh, Ruud heeft zijn album gepresenteerd in Theater de Liefde... en toen stond er bijna een heel orkest op het podium. Maar dat uh, is nu vanavond niet het geval. Maar uh, dat mag de pret niet drukken in dat opzicht. Als we het dan toch hebben over uh, de agenda van uh, de volgende maand... wat betreft dit uh, fijne programma... want het komt één keer in de maand komt het voor... 3 voor twaalf Noorderland Vloedgolf in december is vandaag rondgekomen voor uh, december dan. En dat is Barnsteen samen met uh, Nina Lynn. En dan komt ook nog uh, Tigo van der Steen, heet, uh, de, de gitarist van dienst. Ze komen met z'n drieën spelen. 28 december uh, gaan ze hier akoestisch uh, het een en ander laten horen. Dat dat dan op uh, de laatste donderdag van december. en de laatste donderdag van januari en daarna uh, zijn Marcus en ik ook uh, met uh, allerlei bezigheden buiten zijn huis uh, bezig. Iets met Rob de Akda-woord heeft dat uh, te maken. Dus de hele februari uh, uh, zal je waarschijnlijk in ieder geval uh, niet uh, ons uh, daar aan het werk zien. Wellicht dat we in een andere vorm uh, iets laten horen van de Rob Akda-woord. Want het is allemaal op de donderdagavond. Dus dat uh, is dan. Uh, maar Bon Niki is uh, de laatste van het rijtje in januari. Dus die mag dan uh, de, het uh, verhaal van januari afsluiten. Hoe het in uh, februari eruit uh, gaat zien, dat uh, kunnen we nu nog even niet uh, zeggen. Um, we gaan nu even weer een stukje muziek uh, draaien is van deze maand. Amsterdamse band, Jonge Honden. CEO heet die. En het uh, nummer dat heet uh, Take Me Tonight. gaat wat gebeuren, de spanning slaat over Want je stuurt het naar het dek Geboeid, tot zie ik men de regen Zelf maar eens kijken, het klinkt toch te gek Al jaren op zee, geen enkel idee Van steden met grote getalen Griefs zijn een kaart van het land Geen stroming maar zand en iedereen zou zeker verklaar vallen. Land, de die ervaren dit jaar lang. land. Waar niemand zich in houding weet, door land, de gaaf compleet land. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Want, dat waren ze zeker. Was alles routine en plicht, een plan? Kut, nagel, en peper, de maan of de horizon? Altijd in zee, maar eenmaal al. Het dronken gewal ontvangen we het oude zo. Open, kijk nou, de kop lijkt papier, de schip, bankier. Tot gaan ze op in de de heuvels en het bloemenveld. O land, de dagen die Land, ontdek een hele nieuwe kant.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 schrijft het zelf als probeerpop... deze Christian Kuitert. En hij komt uit het oosten... van het land. Daar komt hij vandaan. En hij werkt al en woont al een tijdje... hier in... Ja, in de provincie, in Amsterdam. En 2018 had hij een EP uitgebracht... dat heette Varken en Tang. En dat is best wel iets... waar, waar je eigenlijk... In wel het een en ander terug hoort... wat je nu hoort, land. Want het komt trouwens ook... ...van een EP die er nog aanstaande is. Um, volgens hem is het... Uh, ja, ...het uh, meest popnummer... Wat, uh, ...wat er op dit moment uh, is uitgebracht... ...op uh, de EP, die aankomende EP. En ja, wat er verder uh, over te vertellen valt... ...is dat die EP... ...over niet al te lange tijd uit gaat komen. Maar dit is wat hij uh, vooruit heeft uh, gestuurd. Daarvoor hoorde je trouwens een uh, jonge hondenband... Uh, ...ze noemen zich ceo -comma uit Amsterdam... Dat geldt ook voor deze dame. Die hebben we hier gehad. En zij heeft vorige week, zonder dat wij het eigenlijk weten... gewoon alweer aangekondigd dat ze er nog eentje zou uitbrengen. De Franstalige singel, Stijn zoals bekend, heeft hier gespeeld. En dat gebeurde in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van september van het afgelopen jaar... En een van de opnames die wij hebben gemaakt was ook van die single. En dat is dus datgene wat je nu gaat horen. Hier is On van Le van Stijn. Nouvelle année. En plat pays, je ne reconnais plus, je rêve. Combien de jours vais je nooier dans cet état? Combien de fois vais je kreer des paroles sur ça? Assurer. I'm Ja. <laughs> I'm no. is Van een album wat morgen uitkomt. Waar meer van dit soort werk op staat. Dan ben ik alleen de titel van het album even kwijt. Moet morgen maar even checken bij 3 voor 12 Noord-Holland. Daar staat het op: uh, Hollander Loes samen met Melon Moon. Uh, het was een beetje een, een wens van hem om iets te doen met. Ja, psychedelische surfmuziek. En daar kwam hij met Melon Moon op de proppen. Uh, hij heeft het ook verteld: deze Hollander Loes. Een paar weken terug zat hij telefonisch in de en Heeft hij het een en ander uitgelegd uh, hierover? Straks gaan wij uh, praten. Dat doen wij met uh, Oliver Aaron. Dat doen wij op het moment dat het nummer wat ik uh, nu klaar heb staan uh, laten horen. Want dat is uh, zijn eerste single uh, geweest. Dan moet ik hem natuurlijk wel even aanzetten. Kijk, uh, dat is het altijd. Hier is uh, Gypsyland van het, de EP die, die morgen uitkomt. En die EP die heet Drama King.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 Without a goodbye revenge invention time There my future went up in flames To burn into gold I know who I am today I'm a man child in Ooh. Gypsy Land Net alsof Leon nog wel wat wil gaan zeggen, maar dat gaat hij niet doen. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Um, dat was Oliver Aaron met Gypsy Land. En wat uh, is dat nou mooier als we hem ook nog aan de telefoon hebben? Goedenavond, Oliver. Hallo. Hallo, goedenavond. Ja, want, uh, ja dat is nogal een beetje. Dat heeft ook met mij te maken. Want uh, ik denk van heb ik nou iets met hem concreets afgesproken? En dan hebben we het. Nou, laten we zeggen, een, een paar uh, minuten voor de uitzending hebben we natuurlijk uh, dat helemaal rondgebreden. Uh, Je zit nu in de uitzending. Ja, klopt. Uh, alles uh, te maken met uh, dat wat er op handen is. En dat is morgen een debuut-EP. Klopt, Ja, dat klopt. Ja, um, eerst nog even over deze, die Gypsy Land. Want ineens zag ik ook uh, dat... Ja, want ik heb naast dit radioprogramma. ben ik ook nog eens een keer interim hoofdredacteur. bij 3 voor 12 Noord-Holland. Zag ik dat de collega's. van de landelijke redactie. ook al behoorlijk wat aandacht aan jou hadden besteed. Met klopt. dit nummer ook. Dit nummer ook, ja. Ja, ja klopt. Dat is, uh, dat is gebeurd inderdaad. Daar ben ik heel blij mee. Klopt. Ja. Uh, Gypsyland, want dat, daar zit natuurlijk een heel verhaal aan vast. Had ook met jouzelf te maken. Ja. Het, het is nogal een uh, ingewikkeld verhaal. Ik ben als kind uh, verlaten. Om het te zeggen door mijn moeder. En uh, nou ja, als kind is dat natuurlijk best wel een grote impact uh, ja, op je leven. En moet je toch ineens volwassen worden. Ja. En uh, nou ja, na dat vertrek moest ik een, een nieuw plekje gaan krijgen. Um, ja, in de maatschappij. En moest ik mijn rol eigenlijk een beetje aanpassen van kind naar volwassen. En daar gaat eigenlijk deze hele trek over. En... In acceptatie vinden uh, ja, met wat er gebeurd is. Ja, um, want, want ja, dat, dat, he, natuurlijk, het heeft ook weer met jezelf uh, te maken, maar uh, zitten er dan ook uh, dingen voor jezelf uh, dat het toch best lastig is om die plek in uh, de wereld een beetje, ja, voor jezelf een beetje te kunnen, kunnen vinden in dat, in dat opzicht? Klopt, dat is wel zeker, uh, ja, ik denk dat... dat naarmate ik ouder werd, dat het ook nog lastiger werd... en dat ik het gevoel had dat ik me nergens echt thuis kon voelen. En mm. dat is ook natuurlijk niet zomaar... Uh, dat is niet zo gek, want als je, als je basis uh, uh, van je voeten wordt getrokken... Dan, uh, ja, dan heb je dat gevoel al gauw. Dus ik denk dat dat gevoel ook wel iets is wat, uh, wat is blijven hangen. En op een gegeven moment dacht ik van, ik ben er klaar mee. Ik wil, ik wil me helemaal niet zo voelen. En de enige weg daarnaartoe is denk ik... Uh, acceptatie vinden daarin. en... Um, en omarmen dat dat gewoon mijn realiteit is en in plaats van vechten tegen het gevoel. Hm. En uh, ja, daar gaat het trek over. Ja, uh, slaat die titel daar eigenlijk ook op van de EP? Eh, uh, King. Ja, ja, ja zeker. De, uh, Drama King staat voor uh, het me trots dragen van, uh, van pijn en van, uh, ja, van eigenlijk alle moeilijke momenten die, uh, die je toch maken wie je de dag van vandaag bent. En in mijn geval voel ik me heel trots eigenlijk op mijn verhaal en op een dag voelde ik me dat niet. en Nu voel ik me dat wel en dan voel ik me echt een winnaar. Dus vandaar de titel eigenlijk Drama King. Zo van, ik heb het overwonnen. Ik, ben, uh, ik voel me gewoon een koning een winnaar. Ja. Uh, ook, ook als het gaat om dat verhaal wat ook de landelijke vrienden van 3 voor 12 ineens bij jou uh, hebben opgeschreven. Want ja, hoe is dat eigenlijk gegaan? Hoe zijn, hoe zijn ze jou op het spoor gekomen? Uh, bij 3 voor 12, ja, ik heb eigenlijk zelf een beetje contact opgezocht met uh, journalisten van 3 voor 12. Ik heb ze gemaild, Ja, ja dat doe ik wel eens gewoon vaker naar journalisten. En in, ja, de ene keer krijg je wel reactie, de andere keer niet. En uh, ik kreeg uh, wel reactie dit keer. <laughs> en toen uh, ja, was ik eigenlijk heel blij. dat, uh, dat ze, ja, ze vonden het verhaal bijzonder. Dus ik denk dat dat ook uh, meespeelde, waardoor ze het ook wilden gaan uh, sharen op het platform. Ja, want het, uh, het is een webartikel van mijn uh, collega Stephanie van Tol. Die heeft het opgeschreven. Uh, um, ja, nou ja goed. Wij kennen elkaar natuurlijk nog van iets eerder uh, van dit jaar. Want uh, je hebt ook nog uh, meegedaan aan uh, de Rob Akta-woord. Heb je daar nog eigenlijk nog wat aan gehad? Uh, is dat een goede start uh, geweest uh, voor, je, voor je muziek, uh, voor het uh, muzikale ja. verhaal? Nou, ik denk dat uh, Rob Akta sowieso goed was om, om mee te maken. Ik denk voor mijn uh, proces was het heel fijn om... Liedjes voordat ze überhaupt werden uitgebracht uh, te kunnen testen, live met mm. de band. Mm -hmm. en, uh, ik denk dat dat een hele, een hele fijne podium uh, is ja. geweest en ja daarnaast uh, ook gewoon heel leerzaam om ook te connecten, feedback te ontvangen en uh, ja, heel, heel fijn eigenlijk. Heeft dat je dat nou ook uh, gebracht uh, tot waar je nu uh, staat? Um, nou, ik denk dat dat meerdere dingen zijn hoor. Ik denk niet dat het alleen door Rob Akta komt. Ik denk, um, ja, het is gewoon een, een weg van continu netwerken, continu een soort van jezelf zichtbaar maken. Dus Rob Akta heeft daar zeker wel een korreltje aan bijgedragen, maar daarnaast moet je natuurlijk zelf ook jezelf nog blijven uh, ja, in de picture uh, zetten. Ja, ja, ja. En, um, met support shows bijvoorbeeld, uh, onder andere. Dus dat is uh, ja. Ja en uh, heb ik eigenlijk daar, daarover natuurlijk nog een uh, vraag want uh, ja het is natuurlijk uh, uh, niet, niet zomaar uh, want, want ja nu, nu is, dat, is, is die EP er um, ja. ga, je, ga je ook met die band nog iets uh, doen in de komende ja. tijd dus op uh, ja. tournee uh, een paar optredens doen uh, Nou er staat sowieso nu op 8 december een optreden in Paard in Den Haag, ik ga support doen van Jori. Uh, ja dat, dat heb ik ook gelezen ja van uh, Jori Zwart uh, zoals hij volledig heeft. Mm -hmm, klopt, ja. en uh, dus daar ga ik een uh, support show voor doen, daarna ga ik uh, een maand uh, dus terug naar Chili om uh, eigenlijk uh, mijn moeder op te zoeken na 20 jaar, ja, ja, ja. en um, dan kom ik terug en dan uh, staan er ook nog wat andere support shows uh, waar ik nog niet iets uh, te veel over mag zeggen, want dat ja, moet nog bevestigd worden, maar er staan wel wat opties voor daarna, maar dat zou eens heel leuk kunnen zijn en heel groot. Dus. Ja. Um, heb je ook nog uh, iets waarvan je denkt, nou, uh, wat, wat, wat, hoe, hoe, hoe zie jij straks uh, het hele verhaal rondom uh, de dramaking? Uh, wat wat, wat uh, verwacht je ervan? Mm, heb je, heb, je, heb nou, jij ja. überhaupt verwachtingen erover? Ik probeer eigenlijk niet te veel verwachtingen te scheppen. Ik hoop gewoon dat het uh, ja, ze wegvindt naar de juiste oren. En het zou uh, heel fijn zijn om ja, andere, andere mensen ook. Uh, ja dat, dat zij ook kracht halen uit de muziek. Ik heb er zelf heel veel uitgehaald. En ik hoop dat, uh, ja, dat het nog een platform kan gaan krijgen... om dat ook bij uh, meer mensen te, te kunnen komen. Dus, uh, ja, want ja. Als, als ik uh, naar die tracks kijk... Gypsyland hebben we net uh, gedraaid. Um, maar uh, bijvoorbeeld Invisible Man... The price, the, the, the, the, the price I Pay For It. Mm -hmm. Er zat nog iets uh, over als ik naar die tracks luister. Um, heb jij iets met crooners? <laughs> ja, dat zeggen heel veel mensen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar... Toen ik het aan het maken was, uh, heb ik me heel erg laten leiden door mijn melodieën en wat ik in mijn hoofd had. En nu dat ik dat gemaakt uh, heb, hoor ik dat ook heel erg terug en ben ik heel erg geïnspireerd om daar verder uh, in te onderzoeken wat er nog meer in zit. Dus voor de volgende plaat ben ik al eigenlijk wel wat meer aan het dieptijven daarin ja, ja, ja, ja. uh, om alvast een voorproefje ja, te uh, Maar ik vind ook als je gewoon uh, ook naar die titels uh, kijkt, dan hebben ze eigenlijk allemaal een beetje een uh, verbinding met elkaar. Ja, grappig. Ja, wat vind leuk. ik wel. Als ik, maar ook als ik bijvoorbeeld. Uh, ik heb wel wat uh, geluisterd, natuurlijk, van de, van de tracks. En natuurlijk heb ik je ook uh, gehoord op die avond daar, daar in het patronaat. Maar uh, dan denk ik, ja, er, er, er zitten wel heel veel verbindingen in in alles. met uh, het, het is wel een logisch geheel geworden, vind ik. Nou, dat vind ik leuk dat je het zegt. Want uh, probeer wel conceptueel na te denken over alles. Dus zelfs in de kleine details uh, van de titels, ja, daar denk ik ook over na. En. Uh, van visuals, maar ook inderdaad nadenken over wanneer breng je dan iets uit. Of weet je eigenlijk? Ja, ik denk er wel over na. Dus ik vind het wel leuk dat je het opmerkt. Ja, ja nou ja, goed. De, de tracks uh, zitten gewoon... Uh, die hebben allemaal een verbinding met elkaar. Als je gewoon straks die EP gaat afluisteren... denk ik dat er, uh, dat er altijd wel ergens een verbinding in zit in dat opzicht. Ja, dat leuk. bedoel ik ermee. Leuk dat je dat opmerkt. Ja. Um, we, gaan, uh, we gaan het afsluiten. Even voor uh, de mensen die jou willen vinden op het wereldwijde web. Waar ben je te vinden op het wereldwijde web? Yes, jullie kunnen me vinden dus op alle streamingplatformen. Uh, uh, Spotify, Apple, Deezer, nou, noem het op. En jullie kunnen me vinden op Instagram, TikTok, Oliver Aaron Music en OliverAaronMusic.com. Als je nog meer informatie wil. En <laughs> dat is het. Oké, okay, dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, The Past van Oliver Aaron. Suffer. Life was a so bad, such a mess. You got power in your hands, rewrite your hand. Color a magic, the script in your hands. Go live in the past. You got power in your hands, rewrite your hand. Fire a magic, the script in your hands. Don't live in the days On my way I try to understand the chaos of my chains Till it hit the fan Hit the fan For a second thought I could fly Skip the pain leave it behind Search so, you lie You got power in your hands, rewrite your past. All our magic the written in your hands. Don't let the pain. You got power in your hands, rewrite your end. de band. En ze hebben um, ja, min of meer een beetje een geografische roots liggen overal in de provincie. Of dat nou hier is of ergens anders. Ik uh, heb begrepen dat Bono Heiken en uh, tegenwoordig ook uh, Esmee Gabler van uh, de band uh, meer hier in Noord-Holland uh, wonen. Maar er zijn er altijd nog um, ja, uh, relatieve figuren in, uh, of collega's hier in, dit, in deze streek. Die zeggen ja, maar ze zijn van ons. Ze zijn van ons. Nou, Jongens, ik ga er niet om vechten. Maar ik vind dat het altijd wel leuk als, uh, als een band ergens op verschillende plekken uh, actief is. Uh, of dat nou hier is of daar is, dat maakt dan niet zoveel uit. Pannen daar dus met Oké, okay, daarvoor hoorde je de past van Oliver Aaron. En dit komt sowieso uit Haarlem. Is, uh, een, uh, ja, is een bekend bandje voor ons, van onze burgemeester, Moving. Want uh, een paar van uh, die bandleden die zijn bevriend met een van zijn zonen... En het nummer dat heet uh, One Road. En dit was een van de laatste wapenfeiten van Moving. do Vorige week waren ze hier nog en toen hadden we het over Fuis uh, met Tell Me Your Weight. Uh, dat is uh, ja, een uh, mooi nummer, want uh, ze hebben hem ook hier akoestisch. En die zul je zeer binnenkort ook denk ik hier uh, nog wel bij ons uh, gaan horen. Dus dat uh, sowieso. We hebben er nog één en dat is uh, deze. En dan moet ik uh, weer iets indrukken wat ik helemaal niet in uh, moet drukken. En dat is uh, deze van bon en Nicky die je hoort tot aan het nieuws van 8 uur. Follow the line.